Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heel duur medicijn tegen Thai-slijmziekte wordt toch door de verzekering vergoed. Dat medicijn kostte bijna 200.000 euro per patiënt per jaar. Veel te veel, vond ook demissionair staatssecretaris Blokhuis. Maar nu heeft de fabrikant de prijs verlaagd en kunnen zorgverzekeraars het toch vergoeden. Dat is volgens de staatssecretaris goed nieuws. Klopt, ik ben heel blij om te kunnen melden dat vanaf 1 januari het medicijn Trio vergoed gaat. Het gaat worden uit het basispakket. dat is dus een uitstekend medicijn. Ik heb met artsen gesproken, medici longartsen, die zeggen dat het fantastisch als je Thai slijmziekte hebt. Dus ik ben voor die mensen echt heel, heel blij dat het nu eindelijk rond is. Er zijn in ons land ongeveer 1400 mensen met thaai slijmziekte, waarbij je steeds meer dik slijm in je longen en je keel krijgt. Jaarlijks komen er zo'n 40 bij. De vaccinatieplicht die Oostenrijk wil invoeren gaat gelden voor iedereen vanaf 14 jaar en ouder. Het parlement moet de vaccinatieplicht nog goedkeuren, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Wie niet is geprikt kan een boete krijgen. Er komt wel een uitzondering voor zwangere vrouwen en mensen die zich om gezondheidsredenen niet kunnen laten vaccineren. En inbraken, intimiderende appjes en doodsbedreigingen. Het zijn allemaal dingen waar advocaten mee te maken krijgen. Om daar beter mee om te kunnen gaan, kunnen advocaten meedoen aan een training. Via een rollenspel en acteurs worden intimiderende situaties nagespeeld. Wanneer ga je nou eens een beetje voor me werken? Volgens mij ben ook niet een van de goedkoopste. Klopt dat of niet? Waar vind je het wel van? En ook al is het nep, toch is het even schrikken. Sommigen lopen zelfs weg bij de training, omdat het eerdere ervaringen naar boven brengt. Ik vond dat best wel heftig. Toch een, een imposant figuur wat voor je staat. Dat is toch wel, uh, ja, toch wel intimiderend. Ik merkte dus dat je een beetje onzeker wordt. En dat ik inderdaad ging lachen, wat op zich geen rare reactie is. Maar ja, dat gebeurt dus. Dit jaar kunnen er 250 advocaten de training volgen. Volgend jaar is er plek voor 500. Het weer vanavond is het eventjes droog, maar in de nacht komen een nieuwe buien het land binnen en koelt het af naar een graad of twee. Morgen bewolkt en vooral regen in het zuiden, mogelijk ook met natte sneeuw. Het wordt dan nog maar zo'n vier graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn een paar behoorlijk lange files bij, zoals op de A5 Hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Je hebt daar 10 minuten op onthoudt. 20 minuten vertraging is er op de A9 Diemen-Alkmaar... tussen Amstelveen en Badhoeverdorp. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En op de N242 Alkmaar middenmeer bij de Ring van Alkmaar... is de vertraging ongeveer een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nou, die kop is er ook weer af van deze Zandvoort Draaidoor Live. En dat was YouTube. En we gaan nu weer gewoon vrolijk verder met één van mijn favoriete nummers. Die ik in eerste instantie gewoon vergeten was om in te dienen bij de Top 2000. Het is uit 2015, geloof ik. Gaan we met Someone. That's all. band met de Wait. Daarvoor hoorde je gana met uh, Someone. We gaan weer snel verder met de, de muziek uh, te draaien. In deze uh, avonduur tussen 6 en 7 bij Zandvoort draait door. Uh, dit is Fleetwood Mac en You Make Loving Fun. Don't minder bekende hit van de heren van The Simple Minds, maar um, ja, min of meer, ze bestaan eigenlijk nog steeds. Het is nog niet helemaal gedaan met die band. Ze zijn er nog. Um, het bracht de tijd op uh, zes minuten voor half... Um, 7, en dat betekent dat we nog eventjes uh, razendsnel met nog uh, wat uh, werk er tussendoor uh, gooien. De eerste samenwerking van Madonna samen met Pharrell Williams. Tenminste in ieder geval een van de eerste samenwerkingsvormen. Dit was een single uit 2008. Give it to me. What are you Zover, dus Madonna met uh, Give It To Me. Um, je hoorde ook uh, zelfs Pharrell um, zelf op uh, deze single. Um, ik zei al, een van de eerste samenwerkingsvormen van uh, dit tweetal... dat het uh, dateert alweer van 2008, dus ook alweer 13 jaar uh, terug... op naar de hoofdlijnen uh, van half zeven, want uh, daar is een uh, nieuwsoverzicht. Maar voordat het zover is, toch weer een uh, onbekend nummer... Van Laat ik zeggen, een minder bekend nummer. Hij is wel op single uitgebracht hoor. Overigens. Van een uh, van een album De um, Naarlen Curtain. Dat is een uh, groot album uh, geweest van Billy Joel in 1981. Goodnight Night Saigon stond erop. Dat was eigenlijk de grote hit die uh, van dat album afkomstig is. Maar wat we, weinig mensen weten is dat er dus een, een single ook uh, gemaakt is. En dat gaat over het druk van het creëren. En het druk zijn van de leverancier die erop zit te wachten. Kortom, uh, nou ja, uh, eigenlijk veel stress. Daar is het eigenlijk allemaal om te doen. Uh, je ziet die clip, nou dan, uh, dan weet je het wel. Het is alweer van 40 jaar geleden. Door. 1981, Pressure van Billy Joel. Everybody else Pressure You've only had to run so far So good But you will come to a place Where the only thing Annoy Pressure But even you cannot avoid Pressure You turn the tap dance into your crusade Now here you are with your faith and your Peter Pan advice You have scars on your face and you cannot Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oostenrijk wil strengere coronaregels. Wie zich niet laat vaccineren moet een boete kunnen krijgen van 600 tot 3600 euro. Onder meer kinderen onder de 14 en zwangere vrouwen zijn uitgezonderd. Een nieuw middel dat effectief is tegen thaislijmziekte... wordt toch volledig vergoed uit de zorgverzekering. De Amerikaanse producent heeft de prijs van het medicijn voldoende verlaagd... zegt staatssecretaris Blokhuis. Steve Bronski, de medeoprichter en toetsinist van Bronski Beat, is overleden, meldt de BBC. Begin jaren 80 werd de Britse band bekend door nummers als Small Town Boy en Why. Steve Bronski was 61 jaar. Het weer, vanavond wordt het geleidelijk droog, maar vannacht weer regen. Morgen bewolkt en vooral in het zuidwesten regen of natte sneeuw bij maximaal 4 graden. VLM. ...singeltjes die ik uh, kocht in 1980... ...pakken beet 83. Dat is uh, dit jaar uh, geweest... ...dat dit uh, nummer is uitgebracht in uh, 1983 dus. Valerie Lagrange... ...Franstalig. En uh, dat was toch... ...met een lading van uh, anders denken. Zou het uh, toen al uh, een beetje erin hebben gezeten? Ik zou het haast niet meer weten. Maar goed, oorspronkelijk een uh, actrice... ...maar ze heeft toch ook een uitstapje gedaan... Uh, ...met uh, wat vocalen, ...en dat was dit werkje... Bovendien, de dame in kwestie wordt in 82... 80 volgend jaar. Dan het lijflied van mijzelf. Van Thomas Florissen. A different man. Over uitstelgedrag gesproken. like by thee, she has the slowest sensation that he is levitating with she. she I like, go, oh, I don't know why, I spin so ceaselessly, till I lose my sense of cry. Smith en Dancing Barefoot. Daarvoor het lijflied van mij. Elmas Floris, Tibi Floris. Zoals hij echt heet. Met A Different Man. Het is een metaforisch gebruik. Hè. Moet ik dat uh, verder bij zeggen? Want uh, het is, er zit natuurlijk iets anders aan vast. Uh, in dat opzicht. Als het gaat om uitstelgedrag. Het is een metaforisch verhaal. Als het gaat over de liefde. Want het is een kerel die nooit de beslissing neemt. Rare's the light. Love but a to feel. A sin you swallow for the rest of your life You've been looking for someone to believe in To love you until your eyes run dry ...dat ik nog zelf een beetje naar de social zat te luisteren. Want dat was een beetje de periode. Uh, nou, niet helemaal. Ik begon er iets later mee. Twee jaar later zo'n beetje. Toen, uh, toen uh, ontdekte ik dat... En Ferry Maat zit tegenwoordig op Bonaire. Dus dat heb ik ook uh, gehoord. Niet uh, via de lijn Mick Boskamp, maar ook uh, van Ger Loogman heb ik dat begrepen. Dat hij daar uh, tegenwoordig huist. Maar dat was uh, een van de, de nummers die je dan wel eens aan kon treffen in The Soul Show. We sluiten dit uur Zandvoort draait door af. En dat doen we met een speciale uitvoering van een Britse band. Tony, Hadley en consorten. Afgelopen dinsdag hebben we ook al eens een uh, nummer van, uh, van die gasten gedraaid. Dat was een iets wat bekendere True. Dit is een wat minder bekend nummer. Eigenlijk een uh, beetje... beginnend groepje die wilde doorbreken. De muscle Band tot aan 7 uur. En daarna... alternative 5.